Paartijd door Fernand Handpoorter. Dit luisterspel haalde de derde prijs op de mini-luisterspelwedstrijd 1980. De rolverdeling is als volgt. De man wordt gespeeld door Oswald Verzijp en de vrouw door Dora van der Groen. Vera. Vera. Te ver? Ik verdraag het niet langer. Is dit een ultimatum? Ik neem het niet meer. Een oorlogsverklaring? Ons huis is veel te klein voor ons en die rotzooi samen. Rotzooi? Puur natuur. Je zal een keuze moeten maken. Eruit trekken? Dat zou ik doen als ik jou was. Je daagt me uit. Helemaal niet, Erik. Ik heb jou een redelijk voorstel gedaan. Mijn redelijke voorstellen heb je altijd afgewimpeld. Op je onredelijke ben ik ingegaan. Dit is pas liefde. Blinde toegeeflijkheid. De ware liefde. Waanzin. Ha, een prachtig cadeau na tien jaar rimpeloos huwelijksleven. Tien jaar in de Ark van Noah. Ik dacht eerder aan het aarsparadijs. Je hebt ons patrimonium uitgebreid tot voorbij het toelaatbare. Ik heb het verrijkt, Erik. Het begon, Vera. Het begon met een onschuldige verzameling cactussen in het eerste jaar van ons huwelijk. Het eerste plantje kwam van jou, lieve. Het is een plantage geworden. Vetplanten, mossen, varens. Je moet er hard voor hebben. Nooit meer vakantie. Weet je wat dat voor mij betekent? Planten zijn gevoelige wezentjes. Je kan ze aan geen vreemde handen toevertrouwen. Ze kennen de geuren van je huid. De klank van je stem. Ze reageren op iedere aanraking. Het begon in de keuken. Ze rukten op naar de woonkamer, bezetten mijn bureau, bestormden de trap, veroverden de slaapkamer. Tot ik op een mooie septemberochtend, bij het verlaten van mijn bed, mijn grote teen prikte aan een koningin van de nacht. Nee, lieve Erik. Het was een opuntia. Om het even. Voorbij de overloop trokken ze verder naar de zolder. Mijn heiligdom. Waar ik niet gewenst ben. Waar je niet komen wil. Waar ik niet komen mag. grote ontsteltenis dat jouw herbarium bevolkt was met, met beesten. Dieren, Erik. Een agedis liep opeens over de vensterbank. En een muis op tafel. Ik dacht eerst aan een speelgoedmuis en moest er nog om lachen ook. Het was verdomme een echte muis. Ze komen vanzelf. Het is hun natuurlijk milieu. Een pad kwaakte mij brutaal aan. Vanop mijn eigen bureau. <laughs> een onschuldige kikker. Rana esculenta. Wandelende tak. En... Ja, hoe heet ze ook weer, die, die religieuze beesten? Religieuze beesten? Ja, die, dat soort sprinkhanen. Oh, bitsprinkhanen. Bitsprinkhanen, ja. Duizend poten, krekels. Krekels brengen geluk? Ze planten zich ongenadig voort. Het is één kermende keet geworden. Een discobar. Je vergeet mijn parkieten, de hamsters, de marmot. De vliegen die je kweekt om je gespuis te voeden. Het hele huis ruikt naar dode vliegen. Mijn waterschilpadden eten iets anders. Pak doe jij! de zolder heb je het schuurtje ingericht. Ik heb het helemaal alleen gedaan. Had ik soms moeten helpen? Mijn eigen ondergang bespoedigen? Jij hebt er weinig last van. Je komt er nooit. Ik mag er niet komen. Je wil er niet komen. Zo heb je eronder gebracht. Op krokodillen en olifanten na. Die komen nog. En leeuwen. Moeilijk aan te geraken. De import is beperkt, Erik. Echt Hoeveel slangen heb je nu? Ze zijn ongevaarlijk. Het zijn wurgslangen. Hoeveel, Vera? Zes! Ik heb er ooit acht gehad. Twee heb ik weggedaan. Ze zijn er vandoor gegaan, beken het maar eerlijk, meisje. De buurman heeft er een gevonden in zijn bed. Het was de mijne niet. Hoe kan jij dat weten? Je hebt ze niet eens gezien? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iets of iemand naar buurmans bed zou verlangen. De rijkswacht is erbij gehaald om het beest af te maken. Jammer, ik had het best willen hebben. Je armen en je handen staan vol beten, slangenbeten. Ze zijn even zeldzaam als slangen eieren. Een troep honden heb je ook. Drie maar. Katten, zwerfkatten en andere. En een echte varaan? Wat is een varaan? Je moet zelf eens komen kijken, Erie. Ik mag niet. Je wil niet. man die zich allerlei toestanden verbeelt. Verbeelden? Hm. Zoveel verbeelding heb ik niet eens. Die zich ergert aan de onschuldige hobby van zijn vrouwtje dat hij lief zou moeten hebben. Dat wordt moeilijk. Ha. Aards moeilijk. Met de dag moeilijker. In de jongste tijd vooral. Je hebt net zoveel gevoel als een diepgevroren kabeljauw. Mijn bed ligt in de volle jungle. Het kwaakt en ritselt, kriest en brult overal om me heen. Ik zou een kampvuur moeten aanleggen om het te beveiligen. De aapjes zijn inderdaad soms onstuimig. Vooral in de paartijd. maar aardig. Hun kom... paartijd verstoort de onze. Daar komen leuke babyaapjes van. Onze paartijd heeft nooit zoveel opgeleverd. Ja, en baby van raadjes, kleine kakatoes en nog veel meer witte muizen. Je ontwijkt de kwestie, Erik. Ja. Ik kom zelfs niet meer aan deze toe. Het begin en het slot van al mijn boeken zijn weggeknabbeld. Wat heb je er nog aan? Je wordt slomer dan een van mijn schildpadden. Er zit nogthans geen schilte in de weg. Klanten cliënten vertrekken met een agendis in de broekspijp. Of een witte muizen op de oksel. Gevolg, ze blijven weg. Wie? Mijn witte muizen? Mijn cliënten. Een vrij beroep heeft zijn nadelen. Een architect mag niet worden belemmerd in zijn creativiteit, Vera. Ho, oh. oh, oh, oh. Creati Nou, jouw creativiteit beperkt zich tot de tekentafel. Vrijblijvend. Na tien jaar huwelijk gaat ieder een beetje zijn eigen weg. Ja. Vereenzaamd. De drukte van het beroepsleven. De sleur. De energie gaat onderuit. Braakland. Niemandsland. Je maakt er geen oorlog, je sticht er geen vrede. Ja, Erik, ben je dan verwonderd dat ik het bos ben ingevlucht? Het sprookjesbos waarvan je in der tijd vertelde dat het diep en heerlijk was. Maar zonder dieren. Jouw bos was bevolkt met papieren dieren en kartonnen draken. Oranje tijgers, groene leeuwen en een slang als een feestlinger. Ja, je droomt wat bijeen als je jong bent. Ik droom daarvan ooit kastelen te bouwen. Het werden egale woonblokken in sociale woonwijken voor wijkbewoners... ...zonder geld, zonder verbeelding, zonder verweer. Ik heb gewacht op de witte duif uit je tovergoed. Ik ben architect, geen goochelaar, Vera. Op de roze knop heb ik gewacht... ...die als een verrassing openbloeit uit de tip van je zakdoek. Ja, tijd. De maanbeschenen vlakte liet brave wolven huilen... Zachter dan rupsen van wol en zijde. Ja, rupsen, dat heb je nog niet, hè. Die je planten kapot komen vrede voor eeuwig en altijd. Het sprookjesland. Je hebt het nooit waargemaakt, Erik. Jij wel? Een surrogaat. Een belediging voor de menselijke waardigheid. Jouw menselijke waardigheid? Waar is die? Ik ben de gevangene in mijn eigen huis. oh ja? Ja, mevrouw. Gevaarlijk is het hier, weet je? Ik heb twee echte tarantulas. oh en schorpioenen die ik zomaar laat rondscharrelen. Eén beet is dodelijk, hè? En je hebt een vrouwtje dat jou na tien jaar huwelijk nog wil grijpen. En omknellen tot ze jou dodelijk kan bijten in je oor. Een vampier, het pronkstuk van je verzameling. Jou wil ik meesleuren naar de donkerste diepte van mijn nest. Jou overweldigen. Octopus. Zeemeermin. Ja, je hoort haar zingen in de pijloze diepte van de kinkhoren. Je kan er niet aan weerstaan. Je mag er niet aan weerstaan. Je vastbinden aan de mast om te weerstaan. En harder zingen, boven het geluid van de golven uit. Stil. Luister. Hoor je het niet? Ik begin het... Ik begin het vaag. Ben je zeker? Heel zeker. Ik zou je meenemen. Me opprikken als een mooie dode vlinder. De springgaan die haar mannetje verslindt. Na het paren. Het is spaartijd. Ik, ik, ik moet nog even. Je moet niet even. Kom je mee? Kom je mee naar mijn heiligdom? Op zolder? Het goddelijk nest dat ik voor ons heb klaargelegd. De zolder of het schuurtje. Of zelfs de kelder bij de Campernoer is in het donker. Ik mag er nooit komen. Je wil er nooit komen. Ik mag niet. Je wil niet. Mogen. Niet willen. Kom je? Mag ik? Wil je? Ik kom, Vera. Ik kom. Ik moet eerst nog even... Je moet niets meer even. Kom. Erik.